Hongarije kiest vandaag een nieuw parlement en dat zal er wellicht helemaal anders uitzien. Al acht jaar zijn de socialisten, de oud-communisten zeg maar, aan de macht. Maar een wissel van de wacht is in Hongarije, of die staat eens in de sterren geschreven. En dat is toch wat de op opiniepeilingen beter zeggen, hè Christine Bonheure? Goedemorgen. Ja. Volgens de peilingen komt centrumrechts als winnaar uit de verkiezingen. Dat is de partij Fidesz, die bijvoorbeeld in het Europees Parlement bij de EVP zit, Christen-Democraten. dus. Zij zouden zelfs tot twee derde van de zetels van het nieuwe parlement kunnen krijgen... ...wat hen in staat zal stellen om ja, echt grondige hervormingen door te voeren, zelfs de grondwet te wijzigen... Als tweede partij volgens de opiniepeilers komt extreemrechts mogelijk aan bod, dat is de partij Jobbik. En de socialisten die tot nu toe geregeerd hebben, zouden misschien maar de derde partij worden. Dus ja. echt een groot, uh, groot verschil. Een grote afstraffing dus voor die socialisten. Zeker, ja. Zij betalen het gelag voor de economische problemen in Hongarije... die heel groot waren. In 2008 is het land als EU-lid... niet als lid van de eurozone, maar toch als Europese lidstaat... Mm -hmm. is het land gered door het Internationaal Monetair Fonds. Heeft veel geld gekregen in de vorm van een lening. Nu is het begrotingstekort weer binnen de perken. Maar Fides zegt bijvoorbeeld... ja, die cijfers kloppen niet. Een beetje zoals in Griekenland. Het begrotingstekort is in werkelijkheid veel groter. Dus daar moet zwaar gesaneerd worden... Dat is het, uh, het belangrijkste programmapunt van uh, de oppositie. Zij willen meer de nadruk leggen op een uh, slanker overheidsapparaat. Ze willen meer nadruk leggen op Hongaarse KMO's, op uh, het creëren van banen, op het verlagen van de belastingen en zo. En ze willen ook vooral iets doen aan de corruptieschandalen waar de socialisten mee te maken hadden. Ja, dat centrum rechts, waar al heel veel is over gezegd de laatste dagen, dat gaat dus links vervangen. Is dat de eerste keer? Nee, eigenlijk kan je zeggen dat sinds het einde van het communisme twintig jaar geleden er voortdurend een slingendheid beweging is geweest in Hongarije. Meteen na 1989 kwam rechts aan de macht, daarna weer de communisten, daarna weer rechts, daarna links en nu zou het dus weer de beurt zijn aan, aan rechts. Het ja. grote verschil is nu dat er een, een, een nieuwe partij op de proppen komt en dat is extreem rechts. Die Jobbik. Jobbik, ja. Jobbik zou 12 tot 20 procent van de stemmen halen volgens de opiniepeilers en zou dus voor, voor het eerst in het Hongaarse parlement komen. Ze zitten al in het Europees parlement. Er waren in juni Juni 2009, vorig jaar ook Europese verkiezingen in Hongarije. En toen, tegen alle peilingen in, haalde Jobbik 15% van de stemmen. En sindsdien zit Cristina Morvay voor Jobbik in het Europees parlement. Misschien kunnen we even naar die dame luisteren. Ze klinkt hier heel boos. Ze is bijvoorbeeld boos omdat de manifestaties van Jobbik in Hongarije altijd verstoord worden door de politie. On every single occasion where there was an anti-government protest, not in Iran, not in China, not in Honduras, but in an EU country, Hungary, the same things happen: mass police brutality, illegal detentions. Ja, een bijzondere boze dame. Dus uh, wat voor partij is dat eigenlijk, die Jobbik? Het is vooral een heel nationalistische partij. Jobbik betekent in het Hongaars beter, maar ook Rechtser. Ze noemen zichzelf de Beweging voor een Beter Hongarije... met als slogan Hongarije voor de Hongaren. Eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met eigen volk... Ja, eerst van het, van, hier, uh, ja. van het Vlaams Belang. Opvallend is dat ze zich uh, ook uh, uitspreken voor 15 miljoen Hongaren. Niet voor de 10 miljoen die nu binnen de grenzen van Hongarije wonen... maar ook voor alle Hongaren die sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog... in Roemenië, in Servië wonen. Zo, ja. Dus dat is een gevaarlijke historische doos van Pandora... die ze daar willen open uh, doen. Het is ook een zeer christelijk geïnspireerde partij... Die Christina Morvay die we daarnet hoorden, die leest geregeld voor, voor uit de Bijbel op, uh, op meetings en zo. Wat ook opvalt is dat op hun meetings ook, ook wimpels uit de Tweede Wereldoorlog worden meegedragen van de fascistische Hongaarse beweging, de Pijlkruisers. Dus dat is ook een beetje verdacht. En dan is er nog de kwestie van de Magyar Garda. Dat is een soort militie, kan je zeggen, maar niet gewapend. Wel in uniformen, maar die toch een, ja, een zekere dreiging uitstraalt. Die beweging is officieel verboden in Hongarije, maar die duikt af en toe in de marge van... ...meetings van Jobbik wel op. Ja, het ziet er goed uit voor die partij. Komt inderdaad in die opiniepeilingen als tweede eruit. Wat voor volk stemt daar eigenlijk voor? Dat is gegroeid uh, van uh, extreem, puur extreem rechts, zeg maar skinheads, uh, vroeger, een aantal jaar geleden, tot een heel breed kiespubliek. Ze spreken echt de kleine man aan in Hongarije, de hardwerkende Hongaar, de HAHA, kun je zeggen, <laughs> um, omdat ze natuurlijk de nadruk leggen op, uh, op, op de strijd tegen corruptie, op het verdedigen van Hongaarse banen. Um, bijvoorbeeld uh, hoor je dat in het, in het campagne Spotje van Gabor Vona, hij is de leider van uh, Jobbik. Hij zegt ja, de laatste twintig jaar jaar hebben we alleen maar misdaad gekend en corruptie en ellende. Laten we toch eens ons vaderland terugwinnen voor onszelf, voor de eigen Hongaren. Laten we een radicale verandering doorvoeren. Adjon az isten. A, Gábor vagyok, a Gábor Vajok, Gyöbi Az elmúlt 20 év korrupciót, bünözést és elszegényedést hozott. Akik szerint ez jó irány, azok válogatotnak a jelenlegi parlamenti pártok közül, de most végre önnek lehetősége van, hogy ítéletet mondjan az elmúlt időszakról és a felelősségről. Áprilisban Legyünk vissza együtt hazánkba. Radikális változás a nép nevében. Ja. Met dramatische muziek en al. Um, tweede woorden uh, betekent niet per definitie dat je mag regeren hè, Christine? Nee, het ziet er naar uit dat Fidesz dus gematigd rechts, de conservatieven, uh, genoeg zullen hebben om zelf een meerderheid te vormen. Ik zei het al, misschien zelfs twee derde, dus hebben ze Jobbik niet nodig. En dus kan je die stemmen die ongetwijfeld uh, frequent zullen zijn, beschouwen echt als uh, proteststemmen vandaag in Hongarije. Ja. Oké, okay, dus vandaag eerste ronde in de parlementsverkiezingen. Wanneer mogen we de eerste uitslagen verwachten, Christine? Dat zal al vanavond zijn, neem ik aan. Oké, okay, benieuwd. Dankjewel, Christine Bonheuren, voor de uitleg.